7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Rechters Egypte boycotten een referendum over grondwet. Arrestaties voor zware mishandeling grensrechter. Een staatssecretaris pakt miljoenen fraude met persoonsgebonden budgetten aan. Rechters in Egypte hebben besloten tot een boycott van het referendum over de grondwet... dat over twee weken wordt gehouden. Ze weigeren hun taak als toezichthouder te vervullen. Gisteren legde het constitutionele hof zijn werkzaamheden neer. Het hof wilde bijeenkomen om te bepalen of de Egyptische grondwetcommissie wettig is. Door protesten buiten het gerechtsgebouw werd de zitting opgeschort. De rechters verklaarden dat ze hun werk niet meer kunnen doen door de druk van radicale moslims. Ze spraken van de zwartste dag in de geschiedenis van het Egyptische recht. Oppositiegroepen hebben aangekondigd morgen opnieuw de straat op te gaan om te protesteren tegen het referendum. Ze vinden de grondwet veel te islamitisch van aard. Drie jeugdvoetballers uit Amsterdam zijn aangehouden... voor de mishandeling van een grensrechter in Almere. De man ligt volgens de politie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Gisteren speelden de jongens met hun club Nieuw Sloten... tegen buitenboys in Almere. Na de wedstrijd werkten ze de grensrechter van de thuisclub tegen de grond... waarna ze hem schopten en sloegen. Een paar uur later werd de grensrechter onwel en moest hij naar het ziekenhuis. De drie aangehouden voetballers uit Amsterdam zijn 15 en 16 jaar oud...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 De 27-jarige sprinter is geboren op Curaçao en woont in het Noord-Hollandse Paulowna. Mariano kwam afgelopen zomer voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen... en maakte deel uit van de estafetteploeg, die op de 4x100 meter zesde werd. Hij is ook Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben bij Israël geprotesteerd tegen nieuwe bouwplannen in bezet gebied...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 Volgens Brits onderzoek is SMS de op één populairste functie van de mobiele telefoon. Mensen gebruiken hun GSM nog net iets vaker om te kijken hoe laat het is. Johan Cruijven is ontslagen als adviseur van de Mexicaanse voetbalclub Chivas Guadalajara. Als reden noemt de club de tegenvallende resultaten. Cruijven is negen maanden adviseur geweest van de Mexicaanse topclub. Een van zijn eerste adviezen was het aantrekken van oud-international John van Schip als trainer. Volgens de club blijft de samenstelling van de technische staf ongewijzigd. Het weer het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met neerslag over het land. In het westen valt regen, maar in het oosten is er vanmiddag kans op sneeuw, gevolgd door regen. Het wordt 3 graden in het oosten, 6 in het westen. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe zon, maar ook wat buien. Dan wordt het opnieuw ongeveer 6 graden. ANWB verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen plaatselijk glad. En daar staan nu 21 files. De meeste vertraging op de wegen rondom Amsterdam en Rotterdam. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat het stil door een ongeluk. Tussen knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Beverwijk Oost 7 kilometer. De linkerreishoek is dicht. En op de A28 richting Utrecht, daar is het aansluiten bij Amersfoort, over 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het was de kroniek van een aangekondigde dood en niemand greep in. Ondergang van scholenkoepel Amarantis kent vele schuldigen. De bestuurders zelf uiteraard, maar ook de inspectie, het ministerie. En waar was de raad van toezicht? Daarover het komend uur meer. Eerst maar eens de feiten op een rij. Ja, want Dat rapport is vernietigend, dat rapport dat vandaag verschijnt. Inhoud lekte deels al uit in dit weekend. Afgelopen winter kwamen de grote financiële problemen van Amarantis aan het licht. Wat er misgaat bij Amarantis blijkt in februari. De scholenkoepel komt 92 miljoen tekort. Er is geen andere oplossing dan de reuzenorganisatie nog voor het nieuwe schooljaar op te splitsen in vijf nieuwe scholen. Leerlingen en docenten zijn bang dat hun school dicht moet. En we willen niet dat onze school failliet gaat. Ik zit nu al twee jaar hier op school en het gaat gewoon helemaal goed. En als ik geen school meer heb, sta ik weer buiten, weet je. We werken hier keihard om uh, onderwijs te verzorgen voor een groep mensen... die dat ook echt verdienen en die wij kunnen bereiken. En uh, op het moment dat er boven gefaald wordt en wij worden daar de dupe van... dan is dat heel vervelend. Want inderdaad, de schoolleiding heeft fouten gemaakt. Als Amarantus in 2007 ontstaat uit de fusie van 60 scholen in de Randstad, zijn er meteen problemen. De bouwplannen zijn te ambitieus en de personeelskosten voor 3300 leraren zijn te hoog. Onderwijsbestuurder Marcel Wintels, die is aangetrokken om puin te ruimen, betwijfelt of Amarantus ooit had moeten worden opgericht. Eigenlijk als je ook terugredeneert waarom heeft deze fusie uh, plaatsgevonden... dan kan ik daar eigenlijk geen logische redenering achter vinden. Ja, schaalvoordelen wordt al snel gezegd uh, in het onderwijs. En daarmee is iets ontstaan. En rondom die fusies waren ook elke keer problemen. Lijken uit de kast, problemen niet gezien of niet willen zien, ik weet het niet. En daarmee stapelden de problemen zich eigenlijk van fusie tot fusie uh, op. En daarbovenop kwam dat uh, ja, eigenlijk de tering niet naar de neering werd gezet. Boven je standleven, in huisvesting zitten, ook als bestuur. Ik heb dat eerder gezegd, beschamend dat je als bestuur... ...op het duurste plekje van Amsterdam gaat zitten, de Zuidas. Ik heb dat de, uh, ja, toch eigenlijk een soort failliet, een uh, moreel failliet van een uh, organisatie gevonden. Uh, het geld komt uit onderwijs, in kleinschaligheid, voor de docenten, daar zetten we op in. Afgelopen weekend lekte er een conceptversie uit van het eindrapport van het onderzoek naar Amarantis. En daarin staat dat de schoolleiding beter voor zichzelf zorgde dan voor de leerlingen. Directieleden hadden twee leaseauto's en een oud-bestuurder ontving nog jaren een volledig salaris voor adviezen die hij niet gaf. Kamerleden van SP, PVV en CDA reageerden geschokt. Ja, ik ben wel heel erg geschokt eigenlijk. Uh, want je ziet hier dat bestuurders van scholen zichzelf verrijkt hebben... Met onderwijsgeld. Wat bedoeld is voor leerlingen. Ik vind dat schaamteloos. Nepotisme, graaiende bestuurders die elkaar voortdurend baantjes toespelen. En ik ben daar gewoon razend om. En het is uiteindelijk nu aan de minister om nader onderzoek te doen en te kijken of zij vervolgstappen kan nemen. Minister Bussenmaker van Onderwijs legt bij nieuwzuren uit dat ze het eindrapport wil afwachten voordat ze met een oordeel komt. Maar tegelijkertijd laat ze doorschemeren dat ze een gang naar de rechter niet uitsluit. Dan gaan we kijken als het klopt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 Aan het einde van de ochtend presenteert de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis haar volledige eindrapport. Vandaag dus dat rapport en ook een rapport van de inspectie voor het onderwijs naar de financiële situaties van alle onderwijsinstellingen. Na acht uur praten we daarover met voorzitter Jan van Zijl van de MBO-raad. Hij komt dan met voorstellen om dit soort problemen te voorkomen. Dan naar eh, doorduizenden onthaald Abbas, de Palestijnse president... gisteren in Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever. Abbas keerde terug van de VN in New York... waar hij voor de Palestijnen de status van eh, waarnemende staat wist binnen te halen. Een grote vlag met de aanduiding State of Palestine. Palestina. De, de vlag gaat de lucht in, er wordt gedanst. En overal posters en portretten van Abbas. Die hier als een ware held wordt binnengehaald. Grote tv-scherm is nu te zien hoe Abbas een krans legt bij Arafat. Eerbewijs aan Arafat voordat hij hier zo meteen het podium betreedt. naam, ja. naam. Als Nu hebben we een land. Zijn de eerste woorden van Abbas? Nu hebben we een land. En Monique van Hoogstraat uh, hoorde u vanuit Ramallah. Gisteren we hebben nu contact met haar. Uh, Monique, ja, we hebben een land, zei Abbas, uh, wat had u nog meer te vertellen? Nou, hij zei dat uh, hij bedankt uh, alle Palestijnen. <coughs> excuus. Uh, hij zei dat iedereen uh, meegeholpen heeft om deze grote overwinning te behalen. Hij dankte ook alle landen die de aanvraag hebben gesteund, die ja hebben gestemd. Um, maar toch waren veel mensen na afloop van zijn speech enigszins teleurgesteld, merkte ik. Veel mensen zeiden, ja, het zijn dingen die hij altijd zegt. Hij zei niets bijzonders, er waren geen nieuwe vergezichten. Hij zei niets over, ja, we hebben nu een nieuw land, maar hoe gaan we dat dan verder doen? Sommige mensen zeiden, ja, we hadden gehoopt dat hij bijvoorbeeld zou zeggen vanaf morgen dopen we alles om in Palestina. Dus dan praten we niet meer over de Palestijnse autoriteit, maar over Palestina. Nou, al dat soort dingen zei hij niet. Nou, is er nooit een meeslepende redenaar geweest, maar dat was hij gisteren dus, dus ook niet. Mensen zijn wel heel dankbaar voor wat hij heeft gedaan, maar zien hem uh, niet. Ja, hij, hij is nooit die grote meeslepende redenaar geweest. Ja. He, heeft hij überhaupt iets gezegd ook over uh, de maatregelen die inmiddels genomen zijn door Israël? Uh, wel ook uh, veroordeeld inmiddels ook door bijvoorbeeld Europa. Namelijk dat er uh, 3000 huizen worden bijgebouwd in bezet gebied en, en dat er ook belastinggeld wordt ingehouden. Ja, ja daar heeft hij ook iets over gezegd. En hij heeft vooral gezegd dat, uh, dat iedereen dat samen uh, moedig gaat dragen. Kijk, de meeste mensen um, hadden dat wel verwacht. De meeste Palestijnen ze zeggen, nou ja. Of we nou wel of niet naar de Verenigde Naties gaan, we worden toch gestraft door Israël. Als we niks doen, worden de nederzettingen gebouwd. Als we wel iets doen, worden de nederzettingen gebouwd. Mm -hmm. uh, weet je, die straf van Israël komt altijd over ons. En dat gaan we moedig dragen. En die veroordeling trouwens, Monique, van Europa, Europese landen van Israël, schrikt Israël daar nog van? Ja, nou, dat is natuurlijk wel een hevige veroordeling. Kijk, uh, Netanjahu heeft inderdaad eerst aangekondigd om bouwplannen uh, weer op te pakken. Dat zijn al oude bouwplannen voor een gebied tussen, tussen Jeruzalem en een hele grote nederzetting. Als dat gebied wordt dichtgebouwd, dan wordt als het ware de doorgang tussen het noordelijk deel van de Westbank en het zuidelijk deel van de Westbank wordt, uh, ontoegankelijk. Die raken van elkaar geïsoleerd. En dat is precies de reden waarom veel westerse landen... maar ook Hillary Clinton, Ban Ki-moon... heel erg kritisch daarop gereageerd hebben. En zeggen, ja dat maakt een Palestijnse staat zo goed als onmogelijk. Um, Haaretz, de Israëlse krant Haaret meldt vanochtend ook... dat Frankrijk en Groot-Brittannië zelfs overwegen... om diplomatieke stappen te nemen. Uh, ze zouden overwegen om hun ambassadeurs terug te roepen voor overleg. Nou ja, dat zou, dat zou een stap zijn zonder president. En er zijn hier natuurlijk wel mensen die zich zorgen maken over het beleid van Netanyahu. Dat Israël steeds verder isoleert van zijn goede vrienden. Anderzijds zijn er ook heel veel kiezers die Netanyahu hierin steunen. Goed. Monique van Hoogstraten, onze correspondent daar in de regio. We horen van jou als inderdaad iets bekend wordt over eventueel terugtrekken van de ambassadeurs. Dat is erop of de onder voor de internationale wielerunie, UCI. Een grote schoonmaak naar alle dopingschandalen is nodig. Hoort u zo meer over. Eerst de verkeersinformatie en dan eh, met name onder andere de gladheid. Dennis, jij zei eerder al dat is voornamelijk op lokale wegen... want wij krijgen daar veel vragen over. Verluister. Ja, voornamelijk op lokale wegen in de oostelijke helft van het land. In, in de rest van het land valt het uh, reuze mee. Uh, er staat nu net geen 100 kilometer file. Wat dat betreft zitten we aardig op schema. De meeste vertraging op de wegen rondom Amsterdam... Maar in Friesland loopt het ook vast op de A7 vanaf Heerenveen naar de Afzoutdijk. Daar is bij knooppunt Jouwer een ongeluk gebeurd. Drie kilometer file, de rechterreishoek is dicht. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De weg is weer vrij, maar tussen het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Kastricum staat nog wel zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er was opnieuw veel ophef gisteravond over de vondst van vuurwerk in Opheusden, Gelderland. Gisteravond. Dertien gezinnen moesten hun huis weer uit. En de explosieve opruimingsdienst is tot laat bezig geweest met het onderzoek. Marleen Gerrit van de politie, Gelderland Zuid, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd? Nou, in de woning is uh, meerdere soorten vuurwerk gevonden. Dat is uh, door de explosieve opruimingsdienst en de politie veiliggesteld. En gisteravond konden rond 10 uur de bewoners weer terug naar hun woning. We hebben die bewoners vanochtend gehoord in de uitzending. Daar zijn boos, hè? heel boos. De Mensen die er omheen wonen, dit is al de tweede keer in twee weken. Hoe kan het dat nu weer twee vuilniszakken zijn weggehaald? En die vraag is eigenlijk wel terecht. Hoe kan het? Ja, dat er nu dat weer is heel het erg en terecht ook natuurlijk dat de bewoners zich heel erg zorgen maken. Alleen dat weten we op dit moment nog niet. En daar gaan we uiteraard vandaag heel grondig naar kijken. Mm -hmm. Onze eerste prioriteit gisteren was natuurlijk om de woning daar veilig te stellen. Zorgen dat de omgeving veilig was zodat de bewoners weer terug naar hun woning. Dat is ook correct, Het heeft enige tijd geduurd. En vandaag gaan we uiteraard hier verder naar kijken hoe dat uh, precies is kunnen gebeuren. Ja, Ik hoorde een van de bewoners zeggen dat EOD onder andere de politie niet goed gezocht heeft. Zou dat kunnen? Heeft, heeft u dit over het hoofd gezien? Of is er gewoon een, uh, opnieuw gekocht? Ja, nogmaals, dat zou een van de opties kunnen zijn. Uh, dat, daar kan ik nog geen uh, goed antwoord op geven. Daar gaan we vandaag uh, heel goed naar kijken. Hm. Maar was het echt een gevaarlijke situatie opnieuw dus gisteravond? Uh, er was geen acuut gevaar en dat had ermee te maken omdat er geen mensen op dat moment in de woning aanwezig waren. En uh, ja, dat was dus ook geen uh, stroomgebruik in de woning. Maar er is uiteraard wel sprake geweest van een gevaarlijke situatie. Want we hebben het over anderen ook zelf uh, over zelfgefabriceerd materiaal. Ja. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk, ook met de situatie twee weken geleden in het achterhoofd. Ja. Dus reden genoeg voor ons om gewoon direct op te schalen en dit toch wel groot aan te pakken. Maar hoe wist u dat eigenlijk dan, dat dat da daar aanwezig was? Uh, dat hebben wij, uh, die melding hebben wij gekregen naar aanleiding van een uh, getuige. heeft Dat uh, uh, zondagmiddag bij ons gemeld. Mm, maar u zegt er waren geen mensen in de woning aanwezig? Nee, de woning was uh, sinds het uh, ongeval niet permanent bewoond. Niet permanent? Nee. Mm, betekent dat dat er wel af en toe toch nog mensen in waren? Of? Nou, het betekent dat de woning niet was afgesloten. Die was na onderzoek vrijgegeven, dus dat betekent dat de bewoners wel in de woning mochten. En ik heb er uiteraard geen goed zicht op in hoe vaak het in de afgelopen tijd ook is gebeurd. Maar ik ja. weet in ieder geval wel dat het niet permanent bewoond was. Ja, oké, okay. Nee, maar dat is natuurlijk belangrijk voor de vraag hoe dat vuurwerk ja. daar is gekomen, hè? Ja. Ja, maar ja, nogmaals, uh, ik denk dat we niet op de zaken vooruit moeten lopen. Wij gaan daar vandaag heel goed naar kijken en hopen dat we daar dan uh, een antwoord op hebben. Goed, nou... Uh, wat gebeurt er met het vuurwerk? Wat doet hij ermee? Dat is uh, door de explosieve opruimingsdiensten veiliggesteld. Dat is dan klaargemaakt voor zijn vervoers. Zodat dat uh, natuurlijk op een veilige manier vervoerd kan worden. Ja. En dat wordt, uh, op een later moment wordt dat uh, tot ontploffing gebracht op een oh. veilige plek. Okay. Uh, twee weken geleden raakte een man zwaar gewond. Hè, toen hij met dat zelfgemaakte vuurwerk uh, in de weer was. Uh, na een explosie. Wat, wat, hoe is het met deze manier? Ja, deze man is nog steeds ernstig gewond. En die ligt nog uh, in het ziekenhuis. Oké. Okay. Weten wij even genoeg? Dank u wel voor nu. Geen dank. Marleen Gerrits van de politie Gelderland-Zuid was dat. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we naar Amsterdam, naar Maino Remmers. Die is op weg naar kleedkamer 12, want daar zit de vrouw van Oscar Carré. Die zit er dan al even, Maino. Amalia, madame Amalia Salomonski. Die, kijk. Hier, kom je, hier komt het publiek binnen en dan gaan we naar kleedkamer 12. Hè? Ja. Want daar zit u. Kijk, op mijn klopt, daar zit ik, ja? Als je goed kijkt, zie je al de deur met het affiche erop. Daar zit mevrouw Carré. Ja. Ja. Lopen langs de deuren. Toen zie je toevallig allerlei namen staan. Henny Vrienden, Freek Bartels onder andere. Dat zal, eh... Uh... René Vroger, ook een naam. En dan komen we langs. Dat heeft alles te maken natuurlijk met vanavond. Maar dat mogen we ook niet vertellen, want het is nog volledig geheim natuurlijk. Dressingroom 12, daar is een... Je ruikt... Wat ruik ik, mevrouw? Nou, je ruikt er een heel klein beetje de padenlucht die in, in, in, ja, in, de, in, de, in de doeken en de gordijnen hangen hier. Die komen vanuit het circus. Die achterdoeken zijn prachtig mooi rood fluweel. En er zit nog de, geur, de magische geur van het circus in. Het circus, zoals dat ook stond in Wenen? Zoals het stond in Wenen, zoals het stond in Keulen... en zoals het nu nog over een paar weken wederom in Amsterdam komt te staan. Ja. In dit gebouw. Ja. Uh, we hebben het over circusartiesten... Maar wel van Adel. We hebben over circusartiesten van Adel. Ja, de familie Carré was echt circusadel. En Amalia Salomonski, de vrouw van Oscar Carré... was ook circusadel. Adel. En ze zijn samen getrouwd. Dus het was dubbel Adel, maar zeggen. Ja. Wie er, er belangstelling voor heeft, krijgt de rondleiding van Hermie Hartjes, die uh, het gebouw op haar duimpje kent. Heb ik al gemerkt dat ze weet alle knopjes in het licht te vinden. Maar kan dan uiteindelijk ook terechtkomen in Kleedkamer 12. Die is ingericht met rood fluwelen doeken. Ik zie hier. Het originele, nou ja, origineel, maar in ieder geval... Uh, stijgbeugels. Ja, de stijgbeugels voor het paard. Ik zie de, de, het, het, het, en heel belangrijk, de schep. Is dit origineel? Dit is een prachtige schep, die wordt gebruikt bij de piste. Daarmee worden de drollen zeg maar, opgeschept voordat ze, voordat ze wegge, wegge, ja, weggegeven worden. Zeg maar. Origineel oh. gevonden in de katakombe van Carré, dit? Dit komt uit de katakombe van Carré, maar dit wordt over drie weken... bij het circus weer de gebruikt, net zoals die bezemst die erachter staan. Er is die plaats op houten stoeltjes in de kleedkamer voor zo'n 25 personen. 25 mensen kunnen erin. En uh, men komt binnen, men ziet ook heel mooi, je ziet alle spiegels... waar mensen zich dan natuurlijk, de artiesten zich gaan sminken. Met lampjes die aan zijn, je ziet alle affiches van vroeger, je ziet... Nou, et cetera. En je ziet alles over het leven van mevrouw Carré. Over het leven van mevrouw Carré, van de familie Carré... en de kinderen van Oscar en Amalia Carré. Was het moeilijk om daar uh, alles over te vinden? Want Oscar Carré, ja, die stond in de belangstelling, die kende iedereen. Nou, het was in zoverre moeilijk dat de, de geschiedenis van het theater Carré, daar kon je heel veel dingen voor terugvinden. Je kon de affiches vinden, dus je wist wanneer Amalia Carré, de vrouw van Oscar Carré, had opgetreden. Wanneer de kinderen hadden opgetreden. Je wist wat voor nummers er gebruikt worden. Zijn heel veel kinderen. Nou, Amalia heeft elf kinderen gebaard, maar helaas zijn er maar zes blijven leven. Uiteindelijk, dus, het was een zwaar leven. En uh, door te herleiden van wat voor nummers er waren bij de affiches... wat ik net al zei, kun je toch een beetje het circusleven terughalen... samen met de plekken waar ze altijd hebben opgetreden. Want ze hebben natuurlijk heel veel gereisd. Het circusleven bestaat uit reizen, oefenen, reizen, oefenen en reizen. Hier hangen prachtige jurken van Amalia. Uh, er, er, er hangen tal van posters aan de muur. Er wordt ook nog een filmpje vertoond waarop te zien is... hoe de circustrein aankomt in Amsterdam. Dat ging vroeger nog met een trein. Uh, ja, het, het, het moet een beetje het leven van die vrouw vertellen en de historie van hoe dat circustheater, dat koninklijk circustheater hier gekomen is en hoe zij hebben geleefd. Dat klopt, dat, dat, dat gebeurt ook zo. En die trein is natuurlijk een stoomtrein. De familie had een eigen trein, een eigen circustrein met 25 wagons. Die kwamen vlak bij het Theater Karey aan bij het Weesport Poortstation, begin van de Wieborstraat, voor de Amsterdammers. Dat is uiteraard afgebroken. En dan gingen ze met stoet gingen ze, vanuit de trein van het station, gingen ze met de stoet met de olifanten voorop. Na het theaterkaré, naar het, het circus theater. Daar werd alles in de stallen gezet. En dan kon de voorstelling weer gaan beginnen. Vanavond is de gala voorstelling. Met koningin Beatrix onder andere. Hoe lang kunnen mensen nog terecht om deze kleine parel te kunnen. Aanschouwen in Kleedkamer 12? Mensen kunnen nog tot en met uh, 2 februari de voorstelling Madame Carré boeken. Via de website van Theater Carré uiteraard. Of gewoon via het callcenter. Uh, call en misschien wordt de voorstelling wel verlengd, want hij loopt heel goed. En mensen zijn, vinden het een hele mooie voorstelling. En die geur van dat circus en een beetje ook de drollen van de paarden... krijg je er allemaal bij. Heel fijn, Maino. Straks hoort u weer van hem vanuit Carré misschien wel wat met uh, variété. Dank. Vijf minuten voor, half acht is het, je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De wielersport is hard aan een grote schoonmaak toe. Na de schandalen van de afgelopen maanden, en jaren moeten we zeggen eigenlijk, lijkt de sport toe aan een nieuwe start. De komende twee dagen praten antidoping-experts, oud-renners en ook journalisten met elkaar over een cultuurverandering binnen de internationale wielerunie, UCI. En van die mensen die meepraat is onze eigen Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waar wordt voornamelijk over gepraat? Want um, ja, de vraag is of we inmiddels alles weten, hè? Ja, de vraag is of we inmiddels alles weten over het hele verhaal. Eh, met name de nasleep van het USADA-rapport. Uh, dit is een club van mensen die bij elkaar komt. Uh, toch wel nou ja, mensen die in de wielersport werkzaam zijn. Een Australisch ondernemer bijvoorbeeld, Jamie Fuller. Hij is de baas van een kledingsponsor in het wielrennen. Hij heeft overigens nog een claim liggen bij de UCI. Naar aanleiding van het hele rapport dat USADA-rapport waarbij hij zegt... de UCI heeft er een puinhoop van gemaakt, ik ben geld misgelopen... en dat betekent dat ik geld van de UCI goed heb. Uh, hij heeft een aantal uh, nou ja, uh, medestanders gevonden. Een uh, bloeddoping-expert die in het verleden gewerkt heeft... voor uh, de UCI, Michael Ashenden. En hij heeft een paar journalisten, uh, Paul Kimmich onder andere... en natuurlijk David Walsh, de schrijver van het boek LA Confidential... Zullen we zeggen, de man die alles een beetje aan het rollen heeft gebracht... bij Lens Armstrong, heeft die bij elkaar gekregen. Die komen vanmiddag in Londen bij elkaar. Of tenminste, die hebben de afgelopen twee dagen in Londen met elkaar vergaderd Met nog een aantal prominente oud-renners daarbij. En die komen vanmiddag met hun bevindingen. Ja, en hoe schat je dat in, Gio? Is dat een machtige club? Want je zult de ICI dan moeten omvormen. En Dan heb je wel wat gewicht nodig. Ja, ik ben er een beetje, een beetje ambivalent over. Ik, ik, ik heb niet helemaal het idee dat ze nou de power hebben... om meteen de UCI te veranderen. Ze roepen bijvoorbeeld uh, de top van de UCI moet uh, aftreden. En met de top bedoelen ze dan natuurlijk Pat McQuaid, de voorzitter. Uh, maar ze bedoelen ook de oud-voorzitter... en tegenwoordig nog erevoorzitter Hein van Brugge. Want, zeggen ze, die hebben er een puinhoop van gemaakt. Die zijn onbetrouwbaar. De kop moet eraf, uh, werd uh, van de, het weekend geroepen door uh, die uh, uh, Fuller, Jamie Fuller. Uh, dat is een van de dingen die ze willen. Ze willen een onafhankelijke dopinginstantie. Uh, uh, ze willen dat dopingcontroles niet meer door de UCI zelf worden gedaan... maar echt alleen nog maar door een instantie als het WADA. Dat is natuurlijk ook wel een be belangrijke verandering die ze willen. Maar ja, de power die ze hebben, de macht die ze hebben... Ik, ik twijfel daar wel een beetje aan. Als je kijkt naar de namen die erbij zijn komen zitten in het weekend... Greg LeMond, oud-tourwinnaar, natuurlijk wel een man van naam. Uh, Amerikaan, drie keer de tour gewonnen. Gianni Bugno, Italiaan, ook een topper uit het verleden. Jonathan Voters. Uh, daar weten we allemaal van dat hij tegenwoordig die Garmin-ploeg leidt. Uh, dat hij ooit dopinggebruiker was, maar tegenwoordig weer op het uh, rechte pad schijnt te zitten. En het schijnt ook zo te zijn met Jurk Jaksje. Uh, een man uh, die we ook uit het verleden kennen. Nou, of die mannen voldoende invloed hebben om echt dat wielrennen te veranderen. Ik weet het niet hoor, want als je ziet, ze hebben sponsors benaderd in het wielrennen. Bijna niemand heeft gereageerd. Ze hebben renners benaderd die op dit moment nog rijden om zich aan te sluiten bij een club. Niemand heeft gereageerd. En zij zeggen dan, ja dat komt omdat er druk wordt uitgeoefend door de UCI. Aha, kijk, want, uh, Magiel, kan de UCI een aanbeveling die van jullie komt... Hè, ook van jou, zouden ze dat kunnen negeren op dit moment... terwijl ze zelf ook zo onder vuur liggen? Uh, ze, nou, ze zouden het beter niet negeren natuurlijk. Nee. Maar uh, de UCI kennende, en met name... Uh, de voorzitter van de UCI kennende, Pat McQuaid. Uh, heb ik het idee dat hij zich weinig gelegen laten liggen aan welke actiegroep van buiten dan ook. Hè. Ze hebben natuurlijk een onderzoekscommissie ingesteld bij de UCI. Een hoge, hoge rechter uit, uit Engeland die die commissie leidt. Maar daar zegt hij Jamie Fuller: die zegt daar meteen van nee. Die commissie die staat veel te dicht bij de UCI. Het is toch eigenlijk bizar dat een uh, organisatie die onderzocht moet worden... dat zelf, zelf een onderzoekscommissie ja, ja. mag instellen... om uh, ja, hun eigen handel en wandel te onderzoeken. Eén ding wil ik wel rechtzetten, hoor. Ik praat niet mee, hoor. Ik mag naar die persconferentie. Dus ik mag oh, okay. wel vragen stellen. Aha, maar uh, nou. nee, ik praat niet mee met die club. Dan hadden we dat niet goed, uh, Gio Lippers, Maar nu wel gelukkig. Dank je wel.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 Half acht geweest, Goedemorgen. ik ben door Al Megens. Drie jeugdvoetballers uit Amsterdam zijn aangehouden voor de mishandeling van een grensrechter. Die werd gisteren na de wedstrijd geschopt en geslagen. Volgens de politie ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. Door dat geweld is iemand ernstig gewond geraakt, is vervoerd naar het ziekenhuis. Daar ligt hij nog steeds en uh, wordt slapende gehouden. Ernstige situatie dus. Nou, we hebben direct uh, veel politiemensen op deze zaak gezet toen we dit verhaal hoorden. En we hebben vannacht drie personen aangehouden in de leeftijd van 15 tot 16 jaar. De jongens speelden gisteren met hun voetbalclub Nieuw Sloten tegen buitenboys in Almere. Politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Deze drie die hebben we nu aangehouden. We gaan natuurlijk uitgebreid met hen in verhoor. En ja, als er meerdere personen bij betrokken zijn, en dat zou best goed kunnen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 De AWB waarschuwt voor gladheid. In de ochtend sneeuwt het licht. Als eerste in Zeeland, dan gaat het waarschijnlijk om natte sneeuw. Verder in het binnenland kan de sneeuw ook blijven liggen. Gisteravond werd er ook al gestrooid. Deze chauffeur van de strooiwagen moest daarom snel overschakelen... van het strooien van pepernoten naar het strooien van zout. Nou, ik was uh, hulp Sinterklaas. U was zelf Sinterklaas? Hulp Sinterklaas, hè? Nou ja, toen moest, nou ja we, waren, we waren eigenlijk al klaar, hoor. Maar toen moest het gauw de, de meid eraf en in de, in de tabber eraf. Het gaat toch veiligheid gevoel, hè?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 Mariano heeft daarna een nieuwe ticket verkocht om nog zijn reis te hervatten. Hij zal later door justitie op u zou worden opgeroepen om berecht te worden. Mariano, 27 is hij. en Hij kwam dus voor Nederland uit op de Olympische Spelen. En hij is Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. En Johan Kruijf is ontslagen als adviseur van de Mexicaanse voetbalclub Chivas Guadalajara. Als reden noemt de club de tegenvallende resultaten. Guadalajara bereikte de playoffs, maar werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.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 Aan de B verkeersinformatie Er staat nu zo'n 160 kilometer file. We zitten nog aardig op schema. De meeste vertraging is er op de wegen rondom Amsterdam. En in de oostelijke helft van het land zijn lokale wegen plaatselijk glad. En ik begin met Rotterdam, de A20, vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Knoppen ter is de weg afgesloten. Er staat daar een vrachtwagen in brand. Een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afzuiddijk. Tussen Oude Hasken en het knooppunt Joure drie kilometer. De weg is hier weer vrij. En de A9 vanuit Ookma naar Amstelveen bij Aakensloot... nog twee kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Maar even verderop loopt het vast over negen kilometer... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp. Tot slot de A28 richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Leusden, negen kilometer.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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS-Radio In Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. De begrotingen van onderwijs en Volksgezondheid in de Tweede Kamer en een debat in de Eerste Kamer over het regeerakkoord. Zomaar een greep uit de politieke agenda van deze week. In Den Haag is verslaggever Marcel Bril. Marcel, Goedemorgen. goedemorgen. Dat klinkt als een um, interessante en behoorlijk drukke Haagse week. Ja, dat kun je wel zeggen, want die debatten waar je het over hebt... die duren altijd uren en uren. Alle partijen nemen ruim de tijd om te vertellen... wat hen juist wel of niet aanstaat als het uh, om de plannen van het kabinet gaat. En zelf hebben ze per partij ook allemaal plannen. Daar gaan ze dan uitgebreid over praten. Vervolgens komen de bewindspersonen aan het woord, ook daar wordt natuurlijk flink mee gediscussieerd. Dus de vergaderdagen zitten propvol. En het kan ook op sommige dagen heel laat worden. Alleen woensdagavond is vooralsnog vrijgehouden. Want vergaderen is belangrijk, maar de pakjesavond gaat voor. <laughs> Zelfs dus als de zorg op de agenda staat, Marcel. En daar valt natuurlijk veel over te bespreken. Al was het maar om de kosten die gierend uit de hand dreigen te lopen. Al van, dat lopen zij natuurlijk. Wat wordt er nou besproken dan de komende week? Nou ja, heel veel um, voornemens van het kabinet, zoals het dan heet. Plannen die in het regeerakkoord staan alleen. Zijn die nog niet helemaal 100% uitgewerkt. Nog niet achter de comma is duidelijk wat het allemaal gaat betekenen. Die maatregelen die voorgenomen worden. Nou ja, het kabinet zit er nu nog maar net. En, en heeft dus is dus nog tijd nodig om dat allemaal precies uit te werken. Maar toch zal de oppositie bijvoorbeeld willen weten... hoe de plannen voor de AWBZ uit uh, gaan pakken. Dat wordt een flinke operatie. Daar moet een heleboel geld weggehaald worden... met gevolg voor mensen die nu uh, hulp in een instelling krijgen... of mensen die op een andere manier begeleiding... of huishoudelijke hulp uh, hebben. Vaak wordt gezegd dat dit een van de moeilijkste klussen... van het kabinet gaat worden. En Martin van Rijn is de nieuwe staatssecretaris. Die krijgt het op zijn bordje, of die heeft het op zijn bordje. Een bestuurder met heel veel ervaring buiten de politiek waar ook erg veel van verwacht wordt. Dus het is interessant om te kijken of hij dat waar kan maken... en hoe hij zich uh, zal gaan opstellen in het eerste grote debat... dat hij hierover moet gaan voeren. Ja, er zullen aan hem, maar ook aan minister Schippers... heel veel vragen gesteld worden. En dat geldt trouwens ook voor de twee nieuwelingen op het departement van onderwijs, bussen maken en dekken. Want wat je net al zei, ook daar wordt over gepraat deze week. Hmm. Eén hey, manier om kosten uh, een beetje onder controle te houden... is om uh, ervoor te zorgen dat het niet aan de achterkant weglekt via fraude. Dat dus een... een, een enorm onderzoek gedaan hè, door field en politie en de arbeidsinspectie... dat met uh, uh, RTL gisteravond. Waaruit blijkt dat er voor miljoenen gefraudeerd wordt? Daar zullen toch ook wel vragen over gesteld worden, kan ik me voorstellen. Of niet. Zeker wel, ook omdat het al iets is wat, uh, wat al een hele tijd speelt. Uh, Renske Leijten, SP-Kamerlid, die twitterde daar gisteren ook al over... dat ze al een hele tijd daarmee bezig is. Fraude PGB, ja, dat is een onderwerp wat elke keer uh, terugkomt. Want ja, dat er bezuinigd moet worden, ook op de PGB's, het persoonsgebonden budget... Ja, dat, daar vinden veel politieke partijen van dat het wel moet. Maar als er dan fraude gepleegd wordt, ja. als er dus geld wordt. Wordt of onterecht uitgegeven wordt in zo'n moeilijke tijd. Ja, nee, zeker. Daar uh, vinden mensen uh, van dat het absoluut niet kan. Dat, dat, dat kan natuurlijk niet geld in deze moeilijke tijd zomaar weggeven aan uh, uh, dingen die uh, daar niet voor bedoeld zijn. Goed. Maar Van Rijn heeft de plannen al klaar hè. we spreken hem zo dadelijk uh, na acht uur. En er valt meer te bespreken, want het gaat natuurlijk, je gaf het net zelf al aan, ook over de problemen bij onderwijs. Onderwijsbegroting gaat het natuurlijk over en er komt natuurlijk ook. Uh, ja, is wel weer tevoorschijn. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Nou ja, precies hetzelfde, maar je kunt hetzelfde zien... als we het net over hadden over pgb-fraude... over verspilling van geld in deze moeilijke tijden. Want uh, nou ja, er is veel uitgelekt dat, dat um, bestuurders meer bezig waren... Met, uh, het, met zichzelf en allerlei dingen voor zichzelf regelen... in plaats van geld uit te geven aan, aan uh, onderwijs. Ja, dat is ook weer zo'n onderwerp waar Kamerleden uh, het niet mee eens zijn... en van vinden als we toch draagvlak willen hebben voor die bezuinigingen die we moeten gaan uh, uitvoeren. Ja, daar moet je niet uh, geld gaan verspillen. Nou, dat vindt ook de minister afgelopen weekend. Hij heeft haar uh, afkeuring ook al echt wel uitgesproken. Zij was ongemeen fel. Ja, zeker. Ook al is er nog geen definitief rapport uh, verschenen. Zij zegt, eventueel moeten we de mensen waar het over gaat... zelfs strafrechtelijk vervolgen. Nou, vandaag komt dat rapport. Maar zij ziet ook wel dat uh, in deze tijd het niet uh, uit te leggen is... dat stuurt er met geld van doorgaan zoals het er nu op lijkt waar het niet voor bedoeld is Goed, dan nog even naar de overkant van het Binnenhof, naar de Eerste Kamer. Morgen daar de hele dag debat over het regeerakkoord. Hoe belangrijk is dat debat voor dit kabinet? Ja, toch best wel belangrijk. In ieder geval om af te tasten hoe de Senaat zich de komende jaren op zal gaan stellen. Kijk, de coalitie die heeft in de Eerste Kamer, het is al vaak gezegd, geen meerderheid. En heeft dus andere partijen nodig. Um, en ja, oppositie senatoren hebben al gedreigd dat het kabinet niet automatisch hoeft te rekenen op de steun voor de plannen. Nou, en morgen kan duidelijk worden hoe hard ze het spel echt van plan zijn om de komende tijd te gaan spelen. Ja, want dat, dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè, dat ze daar politiek bedrijven. Nee, dat er wordt vaak gezegd, maar aan de andere kant mensen zeggen van ja, wij gaan nu gewoon alvast aangeven waar onze grenzen liggen. Het CDA zegt dat uh, bijvoorbeeld. Wij willen onze grenzen stevig aangeven wat we wel en wat we niet uh, goed uh, vinden. En daar kan het kabinet, zo is de redenering vanuit uh, deze partij, het CDA, kan het kabinet dan rekening mee houden, dus dat ze aan het eind van het liedje, dus als er echt concrete plannen op tafel liggen, niet veranderen. Zijn, dat we ook wel politiek gaan bedrijven. Ja, Misschien is het niet de bedoeling... maar uh, het voornemen is er in ieder geval om duidelijk aan te geven... dit zijn de grenzen, uh, dus doe daar je voordeel mee, regering... en zoek ons op om uh, de plannen zodanig bij te stellen... dat wij daar ook mee kunnen leven. Dus ik denk dat je daar een eerste aanzet... en een aantal waarschuwingen van zal zien de komende dagen. Marcel Bril in Den Haag, dankjewel. En zoals gezegd, na acht uur... staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Dan naar Tom van het Hek. Eh, Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Met een fijn voetbalweekend weer eh, achter de rug. Met eh, nou, twee nieuwe koplopers. Nou ja, ja, Vitesse vlak achter FC Twente. Wat ik mannen die verstand hebben van voetbal hoor zeggen... is dat Vitesse geen kampioen wordt als ze Boni niet kunnen behouden. Ja. Wilfried Boni, is dat zo? Nou ja, dat hij daar een hele, hele belangrijke rol speelt... en een hele goede eerste seizoen zelf speelt, dat is wel duidelijk. En dat is inderdaad wel een beetje de, de vraag die uh, boven Arnhem hangt... van wat gebeurt daar allemaal in de, in de winterstops. Ze hebben ook nog een hele goede jonge Nederlandse speler van Ginkel. Gisteren zat AC Milan op de tribune. Die ja. zitten daar nooit helemaal voor niks. Hoewel de buidel daar ook niet zo goed gevuld meer is over. Hoor, maar nog altijd wel wat voller dan in Arnhem. Dus uh, ja, dat is wel een vraag die boven Vitesse hangt. Want zoals Vitesse gisteren speelde, heel rustig, heel makkelijk 3-0 winnend. En uh, het programma gezien hebbende van Vitesse staan zij in de winterstop uh, mede bovenaan. En zijn zij toch een veel grotere titelkandidaat dan, laat ik dat ook toegeven, ik zelf na een wedstrijd of 4-5 verwacht had. Want ik had niet gedacht dat ze dat zo goed vol zouden houden. Maar als je halverwege meedoet, dan doe je echt mee. En waar zit het hem dan in, Tom? Hebben ze ook een beetje mazzel met blessures? Want... Uh, nou, ik vind ook gewoon dat ze echt een, een goed evenwichtig elftal hebben. En dat woord evenwicht, dat is nou juist wat bij een aantal andere clubs ontbreekt. Want er zijn heel veel mensen die al weken roepen dat PSV toch echt het beste elftal oh ja, van dan, Nederland dan, heeft. Ja, dat kan ik ook <laughs> bij het horen. En als je ze zaterdag zag spelen, ja, dat was nog los van de uitslag zo ongelooflijk onsamenhangend en onevenwichtig, dat je je bijna niet kan voorstellen dat een elftal met zoveel ervaring dat doet. En Vitesse heeft weliswaar een, op een aantal plekken jonge spelers staan. Maar ook wat oudere mensen. Theo Jansen die daar weer heel goed speelt. En Vitesse heeft ook achterin hoor, een echt evenwichtig en goed elftal staan. Dus Vitesse doet echt mee. Twente doet mee. Ja, ze doen allemaal mee. En nu ineens schrijven we allerlei mensen weer op dat Ajax het beste team heeft. Heeft een goede wedstrijd gespeeld. Maar Ajax uit en thuis is een groot verschil. En Feyenoord. Helemaal worden ze niet genoemd. Ze staan gewoon ook erbij op vier punten van de kop. Kortom, het is voor de competitie uh -huh. ongelooflijk leuk, maar het is inderdaad wel een soort loterij. Maar uh, Vitesse is een serieuze kandidaat, maar wat daar allemaal gaat gebeuren in de winter is wel heel bepalend voor het tweede seizoen zelf. Geldt ook voor wat er onderin gaat gebeuren, want die staan allemaal ook dicht bij elkaar. Ja, eigenlijk is het ongelooflijk. We hebben bovenin vijf clubs en on onderin nog zes. Eh, waarbij Herenveen, waarbij AZ, eh, die spelen komend weekend tegen Willem II en Roda. Als ze dat winnen, zijn ze daar ineens weg. Maar ook onderin is het punt te sprokkelen. En ja, voor de spanning in de Eredivisie en de gemiddelde fan is het een heerlijk seizoen tot nu toe. Nog 19 erop te gaan. Nou, en best redelijk voetbal, <laughs> toch? Ja, hartstikke leuk ja, voetbal. Ja, ja leuk voetbal, dat in ieder geval. Tom, dankjewel. Waar ging het mis? Maar vooral wie heeft niet goed zitten opletten? Misstanden bij de scholenkoepel Amarantis? Zijn het nou incidenten of speelt er meer? Hoort u zo meer over. Hier is de verkeersinformatie, Dennis mooi. In de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen plaatselijk glad. De meeste vertraging ten noorden van Amsterdam en Rotterdam. Want daar is het goed misgegaan op de A20... in de richting van Hoek van Holland. Het is een ernstig ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens... en een personenauto. Eén van de vrachtwagens staat in brand. In beide richtingen is de A20... bij het knooppunt plein afgesloten. In de richting van Gouda levert dat de langste file op. Tussen Schiedam en het knooppunt plein staat het stil over 7 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor het knooppunt plein 5 kilometer. En de A13 vanuit Den Haag... die gaat Gaat ook al aardig vastlopen. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het ging de bestuurders van Scholenkoepel Amarantes niet om onderwijs, maar om zelfverrijking. De top had meer oog voor dure auto's en andere luxe goederen. Staat in het uitgelekte conceptrapport over de Scholengigant. Later vandaag wordt dat rapport officieel gepresenteerd. We gaan erover praten met Rink Godijk, hoogleraar governance in de semi-publieke sector aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek Falend Toezicht in Semi-publieke Organisaties. Nee, Godijk, goedemorgen. Goedemorgen. Zit het hem daarin, in dat falend toezicht? Want zo'n school zou het misschien toch ook zonder toezicht wel gedegen kunnen doen. Ja, je hebt je toch kunnen afvragen van hoe het zo ver heeft kunnen komen. Uh, we wisten de afgelopen jaren dat, dat Amaranthus zwaar in de financiële problemen terechtgekomen te was. En er is het nodige gebeurd. Maar als nu blijkt dat bestuurders zich uh, zo buitensporig hebben uh, misdragen, zou je bijna kunnen zeggen, omgegaan zijn met... Uh, met publiek geld, dan is dat toch wel heel kwalijk. En zegt u, het, het kon, dus het is gebeurd? Het, het is gebeurd, ondanks allerlei ook toezichthoudende instanties. Je, je zou kunnen zeggen, waar was de inspectie? Maar met name ook, vind ik, waar was de Raad van Toezicht? Hoe heeft het zo lang zo uit de hand kunnen lopen? Ja, dat is uh, een, een mooie vraag om op in te zoomen, meneer Godijk. Dat willen we graag met u doen. Wat is de rol van de Raad van Toezicht in bijvoorbeeld deze zaak? Wat, wat, ze, wat hadden ze moeten doen? Nou, kijk, in een... Uh, construct als dit, een, een stichting, een raad van toezicht model, hoort de raad van toezicht als werkgever uh, ook uh, te gaan over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de bestuurder. Dus als nu blijkt dat bestuurders daar zo... Uh, zo rijk mee zijn omgegaan, ja. had een Raad van Toezicht... als werkgever veel eerder moeten ingrijpen. Even naar de voorbeelden die uit dat conceptrapport komen. Uh, directieleden en adviseurs hadden soms twee leaseauto's van de zaak... naast een vaste OV-kaart en taxivergoedingen. Daarvan had uh, in ieder geval iemand in de Raad van Toezicht moeten zeggen... Uh, heren, is dat niet wat veel? Ja, of het was uit te leggen dat het zo geregeld moest worden... maar dan had de Raad van Toezicht dat moeten, transparant moeten maken... en ook nu moeten kunnen uitleggen dat dit toch verantwoord was, ondanks alles. Maar waar zit hem de, dat dan in? Um, gebrek aan kennis? Nou ja, we hebben veel onderzoek op dit gebied gaan, gedaan de afgelopen jaren. En wat er mis gegaan is, niet alleen in het onderwijs... maar ook in de zorg en bewoningcorporaties. En we merken ja, dat er een soort verkeerde start is gemaakt met dit model. Dat, dat de functie van Raad van Toezicht tot nu toe zwaar onderschat is geweest. Hoe bedoelt u en dat? dat? Nou, je zou kunnen zeggen, een raad van toezicht zijn in zo'n complexe, gaan we steeds complexere onderwijsorganisatie, is een hele zware taak. Mm -hmm. en, uh, Want het is een onderwijsorganisatie je... met 30.000 leerlingen en 3.000 medewerkers. Daar, daar was ja, misschien dus... deze raad niet op, op um, toegevoegd. Nou, nou, het roept op zijn minst Spets. vragen op hoe je nog toezicht houdt in zo'n uh, grootschalige, complexe organisatie. Terwijl je anderzijds mag verwachten van toezichthouders dat die hun taak niet licht opvatten. Dus niet uh, tien of twaalf van die nevenfuncties kunnen doen, maar echt serieus hier werk van maken. Want weet u hoe, bijvoorbeeld hoe groot deze raad van toezicht was? Bij Amarantis? En niet anders dan in andere organisaties gebruikelijk. Zo varieert het van vijf tot zeven leden. En over, over het algemeen bekwame mensen, uh, En dat zou is te weinig, zeggen. zegt u eigenlijk, of niet? Het hoeft op zich niet te weinig zijn. Kijk, als, als de raad van toezichtleden hun taak serieus nemen... dus ook veel meer zitten op dat onderwijsproces in dit geval... en niet te veel op afstand toezicht uitoefenen... kan het wel degelijk met de raad van toezicht van vijf of zeven mensen goed gaan. We zien ook goede voorbeelden, ook in het onderwijs... waar het wel degelijk goed functioneert. Dus het kan wel, maar als we toch nog even iets verder uitzoomen... verwijt u het ook de overheid? Want het, het, uh, het systeem van geldstromen is natuurlijk een aantal jaren geleden veranderd. Scholen hebben veel meer eigen verantwoordelijkheid gekregen... veel meer een groot budget gekregen... En Kijk zelf maar wat je ermee doet. Besteed het goed. Die boodschap is meegegeven. Is dat te vrijblijvend gebleken? Ja, heel duidelijk. In de jaren negentig is er start gemaakt met het op afstand zetten... van de zogenaamde onderwijs- en zorginstellingen en dergelijke. En is onvoldoende nagedacht over wat die autonomie betekent. Dus de overheid had zich veel meer moeten realiseren... dat het externe toezicht daar ook bovenop hoort te zitten. Dat het interne toezicht zich gaandeweg moet ontwikkelen... tot volwaardig toezicht. En dat ook de overheid ja uh, een uh, zeker publiek belang moet afdekken... voldoende wettelijk moet regelen voordat je iets op afstand zet. Wat vindt u er dan van dat uh, onderwijsminister Jet Bussemaker... zich uh, gisteren zo, zo, zo druk maakte hierover? Want dan is zij ook eigenlijk boos op zichzelf en haar collega's. Ja, ik begrijp de verontwaardiging. En uh, die is uh, op zich ook terecht. Maar je zou kunnen zeggen... de overheid heeft dit ook laten gebeuren de afgelopen jaren iets te veel op afstand zetten zonder dat construct goed te doordenken... dat, dat levert problemen op gaandeweg. Ja, en het is pijnlijk hè? in deze tijd. We hadden het er net al eventjes over met uh, onze Haagse verslaggevers. Dat er overal bezuinigd moet worden. Uh, dat er nauwelijks geld is om te investeren in het onderwijs. Er moet bezuinigd worden in de zorg. En ondertussen lekt het geld zo aan de achterkant weg. Ja, kijk, dit, dit, dit is een misstand die, die voorkomen had moeten worden. Uh, met name in deze tijd, denk ik, is de verontwaardiging uh, terecht. Maar het is wel goed om uh, goed te kijken naar wat is er nou eigenlijk mis in, uh, in dit uh, type construct, grootschalig, maar op zich uh, kan dat uh, goed functioneren... zien we ook in andere situaties. Ja. Maar de menselijke maat is wel zoekgeraad. Dus er is iets misgegaan in, in de ontwikkeling van dit, uh, dit model. Precies, want toezicht of niet en verkeerde constructie of niet... het zijn wel mensen die daar wel zeer ruim met het budget zijn omgesprongen... die bewust daar zaken mee hebben uitgehaald wat niet hoort. Uh, volgens de minister zouden ze nog wel strafrechtelijk vervolgd kunnen worden? Ziet u dat ook gebeuren? Ik, ik merk in de praktijk ook in contacten met bestuurders... ook als ik dat vanuit mijn advieswerk bij GDP doe... dat er, dat er problemen ontstaan. En als dat grenst tegen frauduleuze praktijken of uh, zelfverrijking... Uh, zou wel zeker de rechter hier, uh, hier in, in het vizier kunnen komen, ja. Zou ook moeten, vindt u? Ja, kijk, we zien in woningcorporaties tot nu toe al... dat de rechter uitspraken doet over, uh, over uh, zelfverrijking of fraude... en dat dan ook bestuurders bestraft kunnen worden. Dus het kan het geval zijn... Meneer Goudaekerink, Goudaek, hoogleraar Governance in de Semi-publieke Sector aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Op de voorpagina van de Telegraaf aandacht voor het plan van de VVD om knoeiartsen harder aan te pakken. Als er tegen een arts een onderzoek loopt van de inspectie... moet die in afwachting van de uitkomst op non-actief worden gesteld, vindt de VVD. Dat het medisch tuchtrecht daarvoor op de schop moet, dat neemt de VVD daar maar voor lief. Volgens de partij kunnen met het plan zeker 1600 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. KLM schrapt banen, dat lezen we verder in de Telegraaf. In totaal moeten 3000 banen verdwijnen. Personeelschef van de Vliegmaatschappij laat in de krant weten... dat gedwongen ontslagen vooralsnog niet aan de orde zijn. In het Financiële Dagblad het verhaal van Buck Groenhof... die zou tijdens zijn poging de vastgoedtak van SNS Property Finance te saneren... voortdurend zijn tegengewerkt, bedreigd en geschanteerd. Onder meer door zakenpartners en medewerkers van de noodleidende vastgoeddivisie. Ja, er werden spijkers in de banden van zijn auto geslagen. En in uh, één dag zijn in de parkeergarage van SNS 21 deuken in zijn auto geslagen... Dat de zakenrelatie van SNS bij de fiat aangifte tegen Groenhof heeft gedaan van corruptie, is volgens de saneerder een wraakactie. SNS wil in het FD trouwens niet reageren. In de Volkskrant stelt D66 dat studenten meer te zeggen moeten krijgen in het hoger onderwijs. Begroting van onderwijsinstellingen gaat wat D66 betreft pas door als studenten ermee instemmen. Volgens de democraten hebben besturen nu vrij spel en dat vinden ze een slechte zaak. Bestuurders hebben namelijk overmatig aandacht voor huisvesting. Terwijl voor studenten de kwaliteit van het onderwijs opeen staat. Op de website van The Australian een dramatisch verhaal over een negenjarig jongetje dat is doodgebeten door een krokodil. Het jongetje was aan het zwemmen met vriendjes toen het gebeurde. Het is de tweede aanval in korte tijd. Uh, we hadden daar vanochtend aandacht voor uh, in het Radio 1Snaal. Twee weken geleden verdween een zevenjarig meisje ook al. Volwassenen hebben nog geprobeerd om uh, het monster van vier meter, want zo lang was hij, met speren te stoppen, maar dat lukte niet. Hij vertrok snel naar diep water en uh, dat deed hij met het jongetje. De hulpdiensten proberen de krokodil nu nog te vangen. En Verspreid over twee pagina's in de Volkskrant zien we foto's van jongeren die een pak melk leeggieten over hun eigen hoofd. En volgens de krant zou dat wel eens een nieuwe internetrage kunnen worden. O oh jee, foto's zijn afkomstig uit filmpjes die de jongeren op YouTube plaatsen. Studenten uit Newcastle zijn ermee begonnen en dat nieuwe fenomeen heeft als naam Milking. Dat is origineel. He? Nou, heb je een pak? Ja, ja. een pak zo even. Oké, okay, gezellig. Na acht uur we hebben we het aangekondigd. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van der Rijn. Want hij gaat de fraude met persoonsgebonden budgetten harder aanpakken. Hij gaat zo uitleggen hoe hij dat gaat doen. Voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Prachtig, zeg. Wat een goal van Benzema. Real Madrid, Ajax. de bal met de tweede paal. Moisland, dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En Borussia de Seattle, Manchester City. Is het dus 1-1. En NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.